Dit is Radio 501, 24 uur per dag, de beste muziek. Op 28 januari speelt No Blues in Schouwburg, het park in Horen. En daar willen we natuurlijk meer over weten. En daarom heb ik hier aan de telefoon Ad van Meurs. En hij is de gitarist van No Blues. Hartelijk welkom. Hallo, plezier. Ik wil eigenlijk meteen even met de deur in huis vallen. Um, is No Blues nu de naam van een band of staat het ergens anders voor? Het is het, uh, de, de naam van een project wat ooit gestart is en dan staat uh, N-O, staat voor Nederland-Oost. Want wij zijn in het product van het Oost-Nederland en die hebben overal de letters N-O of O-N in zitten. Over uh, Ja, zo, zo ingewikkeld ligt het. Over want want ik vond het al vreemd dat uh, NO, dat het uh, geschreven werd met twee hoofdletters. Nee. En dan een blues erachter, Dus iedereen spreekt uit als no blues. Maar... Dat is ook zo, maar het verwijst naar uh, officieel naar productiehouse Oost Nederland. Oké. Okay. Hoe is het moeilijk te maken. Hoe is het project eigenlijk ontstaan? Uh, het is ontstaan een jaar vijf geleden of zes geleden als een van de, <coughs> een van de eerste projecten van productiehouse Oost Nederland, uh, waar dan de, de Rob Kramer achter zit en die had, die kende mij en die kende. Allemaal de bassist, en die kende ook de Oet-speler... Safia, via een danstheater. En die wilde wel eens kijken wat er gebeurde als wij bij elkaar gezet werden. Uh, weet je wel, uh, ik, ik ben dan de bluesgitarist gitarist en een bassist... ...en hij als Ar Arabische Arabisch muzikant, wat dat op zou leveren. Mm -hmm. En toen zijn wij drie dagen bij elkaar gaan zitten. En uh, toen kwamen er negen hele mooie liedjes uit, en, en die drie dagen. En toen uh, uh, ja, is dat opgenomen door mijn vriendin, de Ankie... En toen, je sloeg dat gewoon aan, dus dat project is gewoon maar gebleven en gebleven en gebleven. Ja, ja, dus dat is gewoon... Voor... Uit de hand gelopen kun je ja, het noemen. Ja. Ja. En jullie muziek wordt uh, Arabicana genoemd? Ja. Uh, hoe is dat zo gekomen? Heeft iemand ja. dat bedacht of zo? Of? Ja, dat, dat kwam zo ineens door mijn hoofd vliegen. Ik zag het als een soort merk koffie. Uh, hey, ja, ja, dat, dat dacht ik ook meteen aan. Ja. En als je ernaar zoekt, dan uh, kan je het genre moeilijk vinden. En, uh, dat dit bestaat niet. Nee, en om die reden worden jullie waarschijnlijk ondergebracht bij wereldmuziek. Nou ja, we zijn ook wel wereldmuziek, maar god, het, het, het beestje moet ook verkocht worden als je dan zo'n term Arabicana hebt. Dat, dat is lekker, iedereen weet wat Arabicana is. Ja. Dus als je een Arabicana is, is het is gewoon de mix van die twee uh, werelden. Ja, want jullie doen dus eigenlijk een, een mix van uh, blues, uh, folk en uh, Arabische muziek. Of ja, zit er we... meer invloed in? Ja, zeg maar we gewoon westerse rootsmuziek en uh, Arabische muziek, zeg maar. Ah, oké. Okay. Uh, wordt alles uh, van tevoren uitgeschreven uh, of ontstaat het eigenlijk op de werkvloer, de muziek? Wij, wij gaan in een kringetje zitten en dan gaan we spelen en dan gaan we elkaar uh, het leven zuur maken muzikaal. Al op die manier toch. Ja, het is echt wel een... een, een, een, een, een, een hoe heet dat? Een creative pool, heet dat waarschijnlijk. Ja. En dan komt iedereen met ideeën. En, uh, dat is ook het, het goede en het probleem van No Blues is dat het is echt een democratische band maar democratie kan niet in de kunsten. Ja, dus, er wordt wel ja. wat afgeklokt, ja. Soms en en uh, dan wordt daarna de, de tekst gemaakt? Of is het ook wel eens andersom dat iemand met een tekst komt? En... Gert, gert, het loopt allemaal door elkaar. Het loopt echt allemaal door elkaar? Hoor. Dus, ja, ja, zeker. Ja, ja dat is wel heel interessant ja, zo'n uh, project. Ja. Ja. Hoeveel uh, vaste muzikanten maken deel uit Van No Blues? Nou, de, de, de, de kern is dus uh, Annematen van Heuvel op Bas en uh, Haytan Basafia op Oed, dat is de Arabische luid en ik op diverse gitaren, en daar zijn dan aan toegevoegd cultisch uh, uh, zang en geluid en productie. En uh, uh, Osama Mileiji is een uh, Soedanese percussionist, maar ook een Arabier, mm -hmm. die is er later ook aan toegevoegd. En uh, in de opnames hebben we dan ook regelmatig uh, drummer Erik van der Leste of Short uh, van Bommel, maar ook uh, Murad Koury op de viool, of uh, Sophie Caves op de Track, Zak knop moet ik zeggen, of, of uh, uh, God, Tracy Bonham of viool, ja. Ja, want nee, op uh, Hela, Hela dat album, uh, ja. dat is uit 2010 hè, dat album, of 2011? Moet uh, even, wat, heb je, wat hebben we nu, nou, 12, uh, dat hebben we in 2010 gemaakt, ja. 2010, ja. ja. ja. Daar, uh, daarop zijn diverse gastmuzikanten te horen. Ja. Uh, was dat uh, echt eenmalig, of uh, komen die steeds weer uh, terug in, in de muziek? Sommigen komen terug, sommigen zijn eenmalig. Uh, Murad Khoury, die woonde toen in, in uh, Palestina, maar die woont nu in Parijs, dus die zal wel weer eens een keer langs kunnen komen. Oh, ja. En Shirin, ik ben haar achternaam zelfs kwijt, de Arabische zanger, ze woont gewoon weer terug in het oosten, dus die, uh, ja, die zien we voorlopig niet meer. Hoeveel uh, cd's hebben jullie nou uh, opgenomen in het vier. genre Arabicana? Vier cd's opgenomen. Vier, vier stuks? Ja. ja, ja. En... Uh, de, de, de, ja, de wil is om er nog meer te maken, neem ik aan. Toen we de laatste gemaakt hadden, was een dusdanig zware bevalling, dat we zoiets hadden van nou, nou zijn we wel klaar. Maar nou hebben we weer een reeks een leuke optredens gedaan, en dan borrelen we weer wat ideeën boven. En nou is het idee dat we wat instrumentals gaan maken met het idee erachter dat die voor film geschikt zouden zijn. ze dus gaan eigenlijk een soundtrack maken zonder de film. Oh, dat is ook leuk. Ja, ja dus ja. weten we verder ook niet wel het wordt. Ik moet er ook niet te veel over kletsen, want als het niet doorgaat, is het weer zo'n een kletsverhaal, weet je wel. Ja, nee, snap ik. Maar ja. het is wel een idee wat, wat borrelt. Ja, dan gaan we, dan gaan we eigenlijk de, de, de komende week... Gaan we, dan gaan we weer in een cringe zitten. En gaan we Specifiek met dat idee van... Hoe, hoe zou een soundtrack van de blues eruit zien? Gaan we daarmee aan de gang, ja. Ja, ja. De cd's die jullie gemaakt hebben... Zijn die ook uh, tijdens de concerten te koop? Absoluut. Ja, Absoluut. Oh, dus ja, de, ja. Op 28 januari treden jullie op in Schouwbrugge Park in Hoorn. Ja. En daar zijn dan die cd's te koop? Absoluut. En uh, welke muzikanten staan er die avond op het podium? De, de vijf die ik net uh, noemde. Oh, dus, gewoon uh, de vaste? Heid, ja. Haidam, Heid, Heid, Anne, ik en Osama en Anki. Oké, okay, en wat kunnen de bezoekers uh, van jullie concert verwachten? Uh, ja, heel veel mooie muziek uh, die uh, deels verwondert, deels boeit en uiteindelijk wordt het een feest. Oh ja, dus uh, het, is, het is een mengvorm van luistermuziek en, uh, en zeg maar uh, wat het er verder ontstaat. Het wordt, ook, het wordt wel uh, echt gezellig natuurlijk. We zijn wel serieus, maar we nemen onszelf niet te serieus. Uiteindelijk, uh, we gaan ook grappen en rollen maken. Nou, in ieder geval uh, bedankt voor het uh, interview. Jij ook. En dan wil ik uh, graag afsluiten met een track van jullie cd Hela Hela. Ja. Ik spreek goed uit, hè? Hela. Ja, Hela spreek je goed ja, okay. uit. Maar de track die we gaan doen, is een beetje de, de, de, de, het, uh, ja, het andere nummer wat gezongen wordt door onze percussionist Osama. En die speelt er ook UTOP op en die speelt dus meer Afrikaans. Een beetje het andere nummer op het album. En dat noemt zich Lee. Oké, okay, dat ga ik dat dan draaien. waarom. Oké, okay. nou bedankt. En heel Zo. veel succes aanstaande zaterdag. Oké, okay, tot dan dan. Dank okay. je wel. De NOAA, de le le le je hebt me niet meer gezien. Ik ben niet meer bij je. Ya jamil mahma saluk inta fi amr al-sabur jamil